Meneer Gilles Kok. Ja, j, j, jij mag uh, Gilles zeggen. Ja, dankjewel meneer Kok. Goedemorgen. Uh, jij kunt dit nummer inmiddels wel uh, afkondigen. Hè? Ja, ja, ja, ik word helemaal zenuwachtig als ik het hoor. Ja, maar wie was het nou? Uh, <laughs> Zo <hey. laughs> Iedere week hoor je dit inmiddels. Wat zeg je? Nou ja... Electric Light Orchestra met Here's nieuws News. En dat ga... dus het is veel te ingewikkeld om te houden, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Nou, mooi. Maar... Deutje herken ik. <laughs> Volgende week moet je het weten, hoor. Ik ga je okay. weer overhoren. Oké. Okay. Hey, maar Het sluit aan bij wat jij doet in Zandvoort. Een hele mooie Zandvoortse krant. Iedere week uitgeven. Ook in deze tijden is er iedere week weer een interessante krant. Uh, die op 9000, ruim 9000 plekken in Zandvoort bezorgd wordt. Uh, morgen en vrijdag weer. Maar wat... Is er te melden in deze editie van de Zandvoortse Courant? Uh, nou, een mooie introductie weer, Gert. Um, Dank je. We hebben inderdaad een aantal uh, onderwerpen bij elkaar uh, gevonden en in de krant gezet deze week. Um, om te beginnen hebben we een uh, interview met uh, de, uh, de bekende bode van de gemeente Zandvoort, Mario. Die uh, is met pensioen. Oh? Um, dus dat vonden we leuk om, uh, uh, om hem in het frontje te zetten. En uh, daar had hij zelf nog in, in het begin al wat moeite mee. Maar uiteindelijk is het een hartstikke mooi, leuk verhaal geworden. Dus uh, ik zou zeggen, lees het. Dus wij zien hem donderdag niet meer? Op, uh, wanneer we opnames gaan maken? Uh, nee, hij is, uh, hij is vrij. Sinds afgelopen vrijdag was zijn laatste dag. Ah, oké. Okay. Ja, mooi. dus hij, uh, hij heeft uh, zijn pensioen gehaald en hij gaat lekker genieten, zegt hij. Ja, moet hij doen, zeker. Ja. Um, we zijn ook langs geweest bij het uh, Jeugdhong. En uh, hebben daar gesproken met het jongerenwerk. Uh, dat uh, onder de vlag van Pluspunt uh, een heel belangrijk werk doet. Um, we hebben een uitgebreide uh, reportage gemaakt. Over hoe het daar aan toe gaat. Uh, dus dat zou ik je zeker aanbevelen om te lezen. Wie is de jongerenwerker? Weet je wel? Uh, ja, het zijn er een aantal natuurlijk. De bekendste is Marike Louise. Ja, precies. Ja. Er zijn een aantal stagiaires bij betrokken. En uh, ze heeft net een nieuwe collega verwelkomd. En met elkaar uh, proberen ze de jongeren op te vangen in uh, deze lastige tijden. Ja, die doen heel goed werk op dit moment, ja. Zeker, ja. En uh, er, er worden tegenwoordig ook buurtouders ingezet die uh, ondersteunen. Dat slaat ook een heel. Uh, nou, dat slaat goed aan, uh, begrijp ik. Ja. Dus ook dat lees je in de Zomerse uh, Verder hebben we een interessant verhaal: uh, een interview met Jury Regeer. Uh, Joeri is een voetballer uh, die ooit begon bij SV Zandvoort en uh, recentelijk uh, zijn debuut heeft gemaakt in het eerste elftal van Ajax. Uh, dus daar mogen we best trots op zijn hier in Zandvoort. Zeker? Topsporter? Uh, zeker, ja. Um, verder hebben we natuurlijk wat politiek nieuws. We hebben te melden dat uh, jong Zandvoort uh, gelukkig mee kan doen met de verkiezingen. Dat, dat was nog even onduidelijk vanwege de, de naamgeving. Uh, maar dat is inmiddels allemaal uh, uh, goedgekeurd. Het blijft jongs antwoord, hè? Ja, klopt. Mooi. Uh, de PvdA die kwam uh, naar buiten gisteren met het verkiezingsprogramma. Dus daar hebben we een melding van gemaakt. En uh, er was gisteravond natuurlijk een uh, commissievergadering. Ook daar hebben we een naar geluisterd en een verslag van gemaakt... wat vandaag uh, online in de krant staat en morgen in de bus valt... Um, we hebben even een belletje gedaan met de eigenaar van uh, de vier stamtenten in, uh, op de, aan de Noordboulevard. Die vorig jaar overgenomen zijn. En uh, waar uh, onlangs 18 strandbingeloos voor zijn aangevraagd. Ja. Um, dat is om de met die toiletten? Zit die erbij? Nee, want dat is oh, Talassa. Oké, okay, ja. En uh, hier maar. gaat het om uh, de Sport en Ayuma en Stand Noord en... Uh, dan ben ik dat heel even... Eén nieuwe eigenaar? Jazeker, Assendi is de vieren. Oh, oké. Okay. Anders dan vroeger. Had je allemaal individuele zandvoortjes. hè? Ja, precies. Nu heeft het ja, groot bedrijf. Maar toch zand... lijkt er niet heel veel te veranderen hoor. Er komen extra zandbungeloos bij. Ja. Dus dat, dat maakt wel dat er een andere dynamiek komt op het strand, denk ik. Ja. Uh, misschien wat minder massa en wat meer uh, ander soorten publiek wat daarop afkomt. Meer kwaliteit, denken ze? geen idee. Ja, dat, misschien kan je het concluderen. Als je de, de gangbare prijzen van een, uh, een weekendje op het strand bivakeren in een strand bingelo, dan ja, is het misschien iets voor iedereen weggelegd. Nee, nee. Dus we zullen het zien, maar dat kan een positieve wending geven aan, uh, aan dat stuk strand. Um, verder hebben we ook nog even contact gehad met uh, de dames van Tutti Frutti. Uh, die hebben een, uh, een tweedanskledingzaak kledingzaak. En, uh, die hebben afgelopen zaterdag uh, de deuren opengezet, ondanks de lockdown. En niet zozeer om te gaan verkopen, want dat mag natuurlijk niet. Maar ze wilden wel een soort statement maken dat de winkel veilig open zou moeten kunnen. Dat is eigenlijk een actie die je overal in het land uh, deze dagen ook uh, steeds vaker ziet komen. Ja, we hebben het er net over gehad met Peter Tromp, ja. Oké. Okay. Um, ja, ik begrijp het OVZ zich daar ni natuurlijk niet over kan uitspreken van, doe dat lekker allemaal. Nee. Dat zei <laughs> maar ik denk wel dat ja. het enige sympathie is uh, uh, ja. voor dit soort acties. Hé, wacht gaat de column van, uh, van Rooy over deze week. Weet je dat de ook? Van Roy. Ja? Ja, Roy heeft zich voorgenomen om wat vaker de kolom over politiek te laten gaan. En dat is ook deze week het geval. Oké. Okay. Dus hij heeft gisteravond ook geluisterd en daar zijn uh, bescheiden mening over uh, gegeven. Nou, dat ga ik zeker lezen. En ik, heb, Moet ik, je heb doen? Niet, ik heb niet gehoord gisteravond. Dat is tegen mijn gewoonte in, maar goed. Oké. Okay. Nou ja, als je even op de krant wacht, dan hebben wij een. Uh, ja. Uh, hopelijk een duidelijke samenvatting kunnen maken en, uh, en een beschouwing door de rooi. Oké, mooi. Nou. Dan ben je al in het op weg. Ja, zeker. En nou, tenslotte kunnen we natuurlijk niet om de ledverlichting heen de straatlampen die uh, worden vervangen en waar nogal wat commotie over ontstaan is uh, vanwege de, de felheid van de lichtbronnen. Maar ook dat zal je teruglezen in de Zandvoortskranten deze ja. week. en je kunt het ook zien als je door op je gaat, denk ik, hè? Uh, tegen schemer aan, dan uh, als de lampen aangaan, dan uh, ja. Ja. Als het, donker... het kunnen, kunnen opvallen. Als het donker wordt, ga ik niet meer naar buiten toe. Nee. Heel te gevaarlijk. <laughs> Hé, hey Gilles, het was weer een mooie bijdrage. Uh, mochten de mensen de krant missen, dan kunnen ze hem halen bij Bruna... en bij het gemeentehuis en bij Pluspunt. Zeg je dat goed? Ja, klopt. Ondanks de, de sluiting van al deze uh, locaties... Uh, is het wel mogelijk om daar de krant op te halen. Dat is Geluk. mooi. We moeten, ja. we moeten niet verstoken blijven, ook nog van het nieuws, hè? Dat bedoel ik. Hey, Gilles, bedankt voor deze bijdrage. En we spreken je volgende week. Electric Light Orchestra, hier is de nieuws. Ik ga het proberen, Gert, maar oh. ik heb geen garantie. Nee, Oké, okay. hey, bedankt. Succes. Hoi. Hoi.